80.000 cv's. Ga snel naar nationalevacaturebank.nl, de grootste banen site van Nederland. Dit is Radio 1. 11 uur. Het is 11 uur, dit is de NOS met het uh, nieuwsbulletin. De brief van het kabinet, de veelbesproken brief over de missie naar Kunduz. Die is gearriveerd, de brief zou voor 10 uur zijn. Het werd wat later, een kwartiertje geleden is die uh, gearriveerd. De training van agenten die naar Afghanistan gaan, die zal langer gaan duren. Zo staat. Onder meer in die brief. Verslaggever Magreet Boer in Den Haag heeft de brief voor zich liggen. Er staat nog meer in, hè Margreet? Ja, alles wat gisteren in dat lange overleg in de Tweede Kamer aan de orde is geweest... dat is nu weer op papier gezet. En duidelijk is dat de Nederlandse regering een kwaliteitsslag wil maken. De politietraining gaat inderdaad langer duren. Tenminste 18 weken, staat er in de brief. De nadruk komt te liggen op basisvaardigheden voor de politie. Surveilleren, omgaan met een radio, omgaan met een wapen. Werkzaamheden op het politiebureau. En een deel van de training is ook gericht op extra aandacht voor mensenrechten en vrouwenrechten. En Nederland zal ook alfabetisering opnemen in de basisopleiding. Dat zit er nu niet in. Dus veel aandacht voor mensenrechten en integriteit. Allemaal wensen die de Tweede Kamer graag gerealiseerd wil zien. Dus volgens de brief zal de Nederlandse benadering echt uitstijgen... boven wat tot nu toe gebruikelijk is. Er komen ook terugkomdagen, monitoring. Kwaliteit boven kwantiteit staat er in de brief. En de Tweede Kamer heeft ook nadrukkelijk gevraagd... dat de politie geen militaire taken zal uitvoeren. En de ministers schrijven dat zij een toezegging bedingen... van de Afghaanse regering hierover. En deze moet verkregen worden voordat de missie van start kan gaan. En dan wordt de Tweede Kamer daarvan uh, op de hoogte gesteld. Hm. En volgens de brief is de veiligheid in Kunduz... de afgelopen maanden merkbaar verbeterd. En als dat dan zal verslechteren... dan zal het kabinet de Nederlandse bijdrage weer nader bekijken. Hm. Nou ja, voor GroenLinks die heeft vooral om deze toezeggingen gevraagd... of de Afghaanse regering in ieder geval uh, uh, niet uh, aan militaire taken zal doen voor politie. En het kabinet schrijft dit nu zwart op wit dat ze dat ook zullen bedingen. Ja, maar is hiermee nou ook de kou uit de lucht of blijft het spannend, Margreet? Het is nog even spannend, want de fracties zijn op dit moment allemaal in vergadering over deze brief. En daarna wordt dus duidelijk hoe het verder zal gaan. En uh, dat kan dan vandaag bijvoorbeeld nog in de vorm van een debat in de Tweede Kamer over de trainingsmissie in Kunduz. En dan zal vandaag of later uh, duidelijk moeten worden of dit voldoende is voor met name GroenLinks. Horen wij later meer van. Dankjewel, Magritte Boer. In Jemen zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen president Saleh. Ze eisen zijn vertrek en voelen zich gesteund door de geslaagde volksopstand in Tunesië en de protesten in Egypte. Saleh is al ruim 30 jaar aan de macht en hij heeft de steun van de Verenigde Staten. De Amerikanen zien hem als een bondgenoot tegen Al-Qaeda. De demonstranten eisen vergaande hervormingen en willen dat er een eind komt aan de armoede in hun land groot deel van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Vier plaatsen in de hoofdstad Sanaa wordt gedemonstreerd. De betogers hebben voor verschillende locaties gekozen... in de hoop dat de oproerpolitie van Jemen niet overal tegelijk kan ingrijpen. Dan. In Amsterdam en Rotterdam gaan leerlingrechercheurs... onopgeloste moordzaken onderzoeken. Die zogenoemde cold cases blijven nu vaak liggen vanwege tijdgebrek. In Nederland zijn in totaal 120 onopgeloste moordzaken. De leerling-rechercheurs zijn zij-instromers. met meestal een HBO of universitaire achtergrond. Hogeropgeleide opgeleide mensen kunnen aan de recherchestudie beginnen. zonder eerst de hele vooropleiding te volgen. Het weer in is in het zuiden nog bewolkt. in het noorden breekt steeds vaker de zon door. Vanmiddag is er dan overal wat zon. en dan loopt de temperatuur op. tot 0 graden in het noorden en plus 2 graden aan zee. ANUB verkeersinformatie. Op de A2 van Utrecht naar Den Bos staat file tussen Culemborg en Beest 4 kilometer. Voor het opruimen van een verongelukte vrachtwagen zijn drie van de vier rijstroken dicht. Verkeer van Utrecht naar Den Bos kan beter oprijden via Gorkem over de A27 en de A15. Recent onderzoek wijst uit dat veel ondernemers te veel betalen voor hun accountant. Cubus spreekt voor standaardwerk een duidelijke prijs met u af. Cubus!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 met Felix Burgers. Goedemorgen op deze grijze ochtend, terwijl het toch zon was beloofd. We gaan op stap naar de hogeschool in Holland. Bestuursleden vertrokken, docenten werden niet begeleid. Hoe zit het eigenlijk met de leerlingen? Hebben die wel een vak geleerd als ze eraf komen? Ik praat straks opnieuw met Hans van Wilgenburg... die er acht jaar werkte en dat opschreef. Dean en Ben Saunders... Wesley en Rodney Snijden en ja, zelfs de gebroeders De Boer. Het talent zit in de genen, wordt vaak over familiesucces gezegd. Maar is dat zo? Menno Bentveld zoekt het uit in Radio Nieuwslicht. De Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde wil een kliniek openen. De Levenseinde Kliniek. Maar zo'n kliniek biedt geen enkele oplossing voor mensen die een zachte dood willen. Vindt hoogleraar Ethiek Govert Den Haag toch? Straks een jobdebat. Wilt u toekijken? Surf naar degids.fm. Een belangrijke kwestie. De Nederlandse training van Afghaanse politiemannen in Kunduz... gaat niet zes, maar 16 tot 18 weken duren. Dat zegt het kabinet gisteren onder druk van de oppositie toe. Margreet Boer, zojuist uit Den Haag, noemde het in het journaal... Uh, al allemaal op wat er in die tijd moet gaan gebeuren. Zoals bijvoorbeeld dit. En Nederland zal ook alfabetisering opnemen in de basisopleiding. Dat zit er nu niet in. Aan de telefoon José Scholten. Hij is directeur van taalvakwerk in Breda met een ervaring van 20 jaar in het lezen, eh, schrijven en meer van dat soort zaken. Speciaal gericht op het vak dat iemand uitoefent. Mevrouw Scholte, goedemorgen. Goedemorgen. We hebben voor dit gesprek vier minuten, de klok eh, loopt al. Is dat genoeg, 16 tot 18 weken om ongeletterde volwassenen te leren lezen en schrijven? 16 tot 18 weken is een korte tijd, maar eh, het is genoeg om ver te kunnen komen... En het is afhankelijk van een aantal uh, heel belangrijke randvoorwaarden... die er geschapen worden om deze mensen op te leiden. En deze mensen moeten veel leren en hebben daartussendoor nog ook uh, leren, schrijven en, en, en taal. Dat moet dus kunnen, denkt u? Ik denk dat, uh, dat er een mogelijkheid moet zijn. Uh, je moet dit nooit uitsluiten. En uh, het is afhankelijk van factoren als leerbaarheid van de mensen. Uh, ze hebben waarschijnlijk uh, nooit scholing uh, gekregen en uh, zijn wellicht wel leerbaar zullen het dan oppakken. De motivatie is natuurlijk een belangrijk punt. En, uh, en ook de, uh, ja, de leeromgeving waar men in zit en een, samen een reëel einddoel bepalen. Ja, de leeromgeving is een beetje oorlog, hè? Ja, ja dat begrijp ik. En, uh, maar ja, mensen worden daar... Uh, daar opgeleid en uh, ik denk dat zij zeker uh, ja, tot, uh, tot lezen en schrijven kunnen komen. Concreet, mevrouw Scholten. Kun je na die 16 tot 18 weken een bonnetje uitschrijven? Parkeerbon. Ik denk uh, het zal zo zijn dat de mensen het lezen eerder op gaan pakken dan het schrijven... En ik denk dat uh, de scholing er nou zo uit zal moeten gaan zien dat uh, ook uh, het bonnetje aangepast moet worden aan het feit dat deze mensen laagtaalvaardig zijn. Dus laat de mensen niet het bonnetje schrijven, maar geef een aantal punten aan uh, waar zij tussen kunnen kiezen... Als zij deze punten uh, kunnen lezen, kunnen zij ook een keuze maken... en aangeven, deze overtreding heb ik uh, gezien. Dan kunnen ze een kruisje zetten erachter. Het verslag van een politieman is uh, natuurlijk de eerste stap naar een rechtssysteem. Leer je dat in vier maanden, een proces verbaal schrijven? Een heel proces verbaal schrijven uh, zal naar mijn mening uh, moeilijker zijn. Uh, en vooral omdat het een juridisch uh, rapport uh, wordt... Dus uh, ja, de, wat ik net al zei... er zal uh, ook een, uh, een stuk van de andere kant moeten komen... van hoe kunnen wij deze mensen helpen om uh, goed te functioneren. Hoe is het voor vingers die nog nooit geschreven hebben om dat te leren? Die vingers die moeten daar uh, vaak aan wennen, maar uh, uh, dat gaat vrij snel. En uh, ik heb er uh, hele goede hoop in en vind het ook een goede actie... dat mensen... Uh, ja, dat er verder gekeken wordt naar de ontwikkeling van deze mensen. Zou u wel uh, advies willen geven aan de trainers... hoe ze dit moeten aanpakken? Ja, mijn advies is... en dat is ook waar we al uh, tien jaar uh, uh, heel, uh, uh, heel veel ervaring in hebben... is dat zij uh, de taal uh, waar ze mee aan de slag gaan... dus het Afghaans leren lezen en schrijven... dat zij uh, daar een uh, praktijkgerichte training van maken. Dus dat de taalvaardigheid direct aansluit op waar de mensen mee bezig zijn. En kan een Nederlander iemand Afghaans leren lezen en schrijven? Zegt u? Iemand die de taal niet beheerst, In Nederland kan die iemand Afghaans leren lezen en schrijven? Um, ik denk dat, daar, dat het heel belangrijk is... om uh, daar ook uh, Afghaanse uh, docenten bij uh, te betrekken. En ook uh, de cultuur. Ja. Ik snap hem, nog niet helemaal dat laatste, maar wat bedoelt nou, u met de ja, ik, ik denk dat het belangrijk is om deze mensen te begrijpen. Dat dat erg belangrijk is. En, uh, en om hen uh, vanuit uh, de, uh, dat beginpunt uh, ook uh, met het lezen en schrijven aan de gang te laten gaan. Mevrouw Scholten, de schoolbel is gegaan. Hartelijk dank. U bent directeur van Taalvakwerk in Breda en we weten iets meer. Graag gedaan. Hallo. 96.5 Nieuwslicht En als je dit hoort, dan betekent dat tijd voor wetenschap. Menno Bentveld zit in de studio. Menno, je bekijkt vandaag de Nederlandse showbiz door een wetenschappelijke bril. Hoe kwam je op dit idee? Uh, nou, je kon er natuurlijk niet uh, aan voorbij. Hè? Dat uh, de enorme geweld afgelopen weekend van uh, de gebroeders Sanders, uh, The Voice of Holland en uh, popstars Ben en Dean hebben, uh, hebben dat gewonnen. En de vraag is natuurlijk, uh, ligt voor de hand en is ook leuk. Van, hebben ze nou genetische aanleg? Hebben ze nou gewonnen door een gen? Of uh, is het iets anders? Uh, eerst maar even naar vrijdag. Dit gebeurde de vrijdag. The Voice of Holland... The Voice of Holland 2011 is... En je hebt het waargemaakt om te laten zien hoe ongelooflijk goed je bent... onbekend en om jezelf te blijven. Ben jij bent een waar artiest? Ben Sanders. Ja, en uh, de zaterdag was het de beurt aan broer uh, Diem. De winnaar van Popstars 2010-2011... Is geworden. Zoveel talent in één familie, Menno. Is dat wetenschappelijk enigszins verklaarbaar? Uh, nou, kijk, er is steeds meer bekend over ons, uh, over ons DNA: erfelijke aandoeningen, ziektes, maar ook eigenschappen en uh, talenten, als je het zo wil noemen. Uh, in dat licht is het wel aardig om te vertellen... dat mijn eigen DNA is ooit ge geanalyseerd. Er is in Amerika een organisatie, 23andMe heet dat. moet je spuug in een reageerbuisje, stuur je op. En dan gaan ze het helemaal onderzoeken op allerlei dingen... die tot nu toe bekend zijn. ziektes, aandoeningen, uh, haarkleur, nou, dat weet je zelf ook al. Maar ze kunnen heel veel uitzoeken. Maar kunnen ze dan ook het talent bepalen wat je hebt? Ja, dat Talenten presenteren bijvoorbeeld? Uh, nee, dat Komt ligt, dat, dat ligt veel moeilijker. Ik heb, uh, we hebben dat onderwerp toen voor Nieuwslicht gemaakt... Met met professor Breuning van het LMMC, hoofdklinische genetica. En ik heb nu ook weer even gebeld met die vraag over die broers. Waarom kan de een zo goed zingen hè? En, en, en de ander niet? Is er nou één muzikaliteitsgen of niet? Wat is dat? Er zijn zeker verschillen tussen mensen in hun uh, mogelijkheden... om uh, mooie muziek te kunnen maken. Het is uh, sowieso een combinatie van uh, erfelijke eigenschappen en omgeving. Als je in families gaat kijken die veel aan muziek doen... Dan zie je toch dat de ouders en de kinderen vaak verschillende instrumenten bespelen. En meer talent hebben voor muziek dan anderen. Maar je moet toch aannemen dat dat over een flink aantal genen tegelijk gaat. Dus waarschijnlijk tientallen genen. Dus ik heb gehoord dat de vader van deze jongens ook veel aan muziek deed. En altijd aan het zingen was. Dat speelt zeker een rol bij hun ontwikkeling. Dus uh, als die alleen maar zingt in de badkamer... en verder nooit, dan uh, gaat dat minder goed. Professor Martijn Breuning van het LUMC in Leiden. Hij ja. heeft gekeken kennelijk naar Popstars en naar uh, ja. de Voice ja, of Holland. Is Niet één muzikale dus, maar een hele serie bij elkaar. Ja, dan. hij is daar natuurlijk wel duidelijk over. Kijk, het, het, het, een, een hele serie genen speelt een rol. Uh, in ons lichaam zitten wel... Ik geloof 20.000, 25 25.000 genen. Dat is ooit uitgezocht in een project, de Human Genome Project. De Amerikanen wilden voor eens wel altijd weten... wat zit hier in ons lichaam. Een enorm project was in 2003 klaar. Dus onze hele genekaart is wel klaar ze weten wat waar zit, maar wat het precies doet en in combinatie met al die andere genen, dat is toch, ja, weet je, dat gaat nog jaren duren ja. voordat we van al die 25.000 genen dat weten. Zo'n stimulans waar, waar Breuning ook over praat, die stimulans vanuit het gezin, ja, dat is natuurlijk veel duidelijker aanwijsbaar. Hè? Die vader, daar, daar sprak Breuning ook over. Ja, dat is natuurlijk de grote party animal van de familie. En vorige week zag je Filemon Wesseling voor uh, de Madi Wodo Vrijdagshow van Paul de Leeuw. Die is voor die show op bezoek gegaan bij die familie en die riep toen even de vader erbij. Meneer Saunders, maakt u uw opwachting alstublieft. Ja, yeah, man, Ja, yeah. yeah. Oh baby, will let me be your loving teddy bear. Yeah, you know I was born in the ghetto in Memphis, Tennessee. A U.S. major, U.S. male soldier boy, sentimental me. Well since my baby left me, I believe my wish came true. Wear my ring around your neck, I can't stop loving you. Ja, u zingt heel veel als Elvis overal, hè? Elvis en whatever you want. Ja, en, en heeft u zei ook echt het zingen geleerd? Ja, voor mij, ja. Maar u hebt het dus ze echt een beetje bijgebracht. Ja, tuurlijk. Ja, yeah. Duidelijk, hè? Zo vader, zo zoon. <laughs> ja, ja. Um, als drie druppels water natuurlijk. Maar toch, als je dan... Uh, het is interessant om te weten... wat je nou genetisch wel mee krijgt. Hè? Als niet dat ene muzikaliteitsgender is, wat, wat krijg je dan wel mee? Um, professor Breuning daarover. Je moet bijvoorbeeld al een uh, goed gehoor hebben... Uh, hè, dan vervolgens moet je snappen wat je hoort. Dus, uh, je moet nog en dan moet je nog goed klanken kunnen maken in je, uh, in je eigen keel met de stembanden. En uh, je, je borstkas moet dat mooi laten klinken. Dus er zijn een heleboel verschillende onderdelen van je lichaam nodig om uh, mooie muziek te kunnen maken met je eigen stem. Ja, dus dat, dat ligt allemaal wel vast hè, in hetgeen je, je longen, je strot, je, je, je, je stembanden. Uh, maar goed, uh, andere stimuleren is dus minstens zo belangrijk. Dat doet die moeder ook heel erg in die familie. En uh, Filemon zoekt ook naar de sleutel van dat Sanders succes bij de moeder. Ik heb zelf ook een dochter. Hoe krijg je het nou voor elkaar dat je, dat je zoon zo succesvol zijn? Of, of dochters, je kinderen? Nou, geen idee. Ze hebben echt niet van mij hoor. Wat heeft u, de, wat heeft u met ze gedaan? Is het een beetje de Jackson-methode? <laughs> een beetje veel uh, pushen? Nee, in Engeland is een baby zijn geboren. Altijd in de Ledenkant heb je de muziek op. Altijd. De kind ligt niet alleen in bed. Altijd muziek op. En dan zijn ze ja. Helemaal gek maken met muziek. Ja, maar heel zachtjes. Maar gewoon nooit stil is. En dan slaapt ze echt door alles. En als je nu kijkt, ze al die muziek van de jaren 50. Dus als ze liggen te slapen als baby'tjes, dan zette jij gewoon muziek op, ja, dat ze dat onbewust binnenkregen. Ja. En daarom zijn ze nu zo succesvol. Dat denk ik. Dat vind ik een hele goede methode. Nou, ja, dat is gewoon bij ons normaal. Ik ga gelijk een stereotoren bij mijn dochter op de, nou, de slaapkamer zetten. Zet. Want dan moet ze doof en dan kan ze helemaal niks. Maar gewoon heel zacht is <laughs> in die achtergrond. Ja, het klinkt dus absurd, maar dat zou dus kunnen werken als je dat goede genoompakket uh, uh, hebt. Nou sprak ik ook nog met een andere wetenschapper. Henk-Jan Honing, uh, hoogleraar muziekwetenschap aan de UvA. En die, zei me nog, die doet heel veel onderzoek naar beïnvloeding, gedrag, muziek in de hersenen. Die zei me nog iets anders. Het is een beetje een zijweggetje, maar het is toch leuk om te vermelden. Over dat stemmen. Hè? Want er is natuurlijk, het was een talentenshow en het publiek bepaalde wie er won. Ja, rond, rond, rond verkiezingen wordt vaak gezegd, uh, je stemt op de winnaar. Als VVD groeit, willen veel mensen meedoen, allemaal VVD stemmen, et cetera. Dat, dat is een bekende uh, uitspraak. Maar uit Zweeds onderzoek is ook gebleken dat mensen geneigd zijn... om te stemmen waar hun vrienden op stemmen. En dat zegt genetisch wel iets over ons. Je doet natuurlijk je voordeel mee, in het verleden waarschijnlijk... om te doen wat je vrienden doen. Veiligheid, geborgenheid, daar is voedsel. En het blijkt nu in deze tijd van Twitteren en Facebook en Hives. Iedereen volgt elkaar, iedereen ziet waar de ander op stemt. En als jij op Ben Sander stemt, dan doe ik dat ook. En dat, dat is wel een heel... Dus dat zegt eigenlijk genetisch meer over ons dan over de broers. We zijn gewoon kunnen dieren dus. Dat zijn we. Nou blijven we nog heel even, dan sluit ik af bij broers in de media, want een andere topserie op dit moment is natuurlijk Boer zoekt vrouw. Dat, ja. dat ken je, hè? Nou is er ook Broer zoekt vrouw. Dat waren drie broers die hebben de televisieuitzending niet gehaald, maar die zoeken met z'n drieën ook een vrouw. En dan vroeg ik aan professor Breuning, um, ja, wat hebben die nou genetisch gemeen dat ze met z'n drieën niet aan de vrouw komen? Het is zo dat um, broers 50 van de erfelijke eigenschappen gemeenschappelijk hebben. He, dus er zijn zeker overeenkomsten tussen die broers. Maar of het vrijgezellenwezen ook genetisch bepaald is... dat zou ik niet zo gauw willen uh, beweren. Menno Bentveld. Nou, nog één ding. Mag dat nog? In, uh, over, over broers en familie, dat genenpakket pakket is dus belangrijk. In verre verwanten, het programma is ooit uitgezocht... dat Astrid Joosten en ik familie zijn. En dat verklaart dus wel dat wij, beide, beide varen... allebei presentator geworden zijn, denk ik. Ja, wij zijn familie, zit maar aan te kijken. Maar als het niet ja, kan... vijf even even generaties van. terug... zijn wij, uh, zijn wij uh, achter, achter, achter uh, uh, neef en nicht. Ja. Maar volgens mij heb ik niks met jou gemeen, of wel? Wij niet. Nou, dat moet nog uitgezocht worden. Heb je dat volgende week? <lacht> Misschien wel, ja. In Radio gaat ik daar <lacht> ik ben Veld. Bentveld. Daniel Loewis is bekend natuurlijk van de Elennig-serie... Hoeveel cd's heeft hij al niet uitgebracht onder die naam? Er komt een uh, theaterprogramma, daar doet hij al mee. Die, dat heet Houd Moed. En dan Hout geschreven met een T en moet ook met een T. En er is er weer een eerste single uit van een album dat ook Houtmoed heet. Dat komt op 14 februari uit. De prachtig mooie dag gaat vandaag in primeur. Voor het eerst op Radio 1. Daniel Loewis, Houtmoed. Verkeerde Pina's Leste, dat ging vast goed. Via de stoeter valt zoals het moet. Ik zat vannacht te denken dat er ook wel weer eens mag. Hemen prachtig mooie dag. Hemen prachtig mooie dag. Niet alleen het weer, ook de blues en ook de rest. Ik hou Lange leden, dag het leven zo mooi glanzend zag. Op deze prachtig mooie dag. De ik bied zeker de dag het red, want ik wil weer runnen met een kap vol zonlicht naar een vrouw die op mij wacht. Op deze prachtig, mooie dag. Op deze prachtig, mooie dag. Doe, op deze Prachtig, mooie dag. De nieuwe single van Daniel Loewes. Voor het eerst dus op Radio 1. U bent er vet mee. Radio De We hebben 3500 euro betaald. Voor één collegejaar? Voor één collegejaar, ja. Ik vind het een ongelooflijk zootje. Ze hebben mij dingen beloofd. En je moet geen dingen beloven als je die niet waar kan maken. Wij zijn nu eigenlijk meer opgeslokt in het... Fabriekje in Holland en uh, we zijn niet meer echt een uh, select studies uh, schooltje meer. Ik heb mijn geld betaald en ik wil gewoon een leraar hebben die mij gewoon les geeft. Studenten van de hogeschool in Holland in het programma Nova in 2005. In plaats van goed onderwijs kregen ze nauwelijks begeleiding, werden cijfers opgekrikt en kwamen leraren soms gewoon niet opdagen. Volgden dan onderzoek, bestuursleden en de raad van toezicht stapten op en nu probeert Doekle Terpstra weer orde op zaken te stellen. Hans van Wilgeburg werkte acht jaar als docent bij een Hogeschool in Holland en schreef zijn ervaring op. Gisteren verscheen in het weekblad HP de Tijd, deel 2 van zijn zwartboek. En nog een keer, goedemorgen. Vorige week spraken we elkaar namelijk al. Zijn die verhalen herkenbaar? van die leerlingen? Nou, het is dat je het zelf zegt. Want uh, um, uh, ik heb inderdaad wel de nodige reacties gehad... op, uh, op deel 1, uh, ook van docenten van andere scholen. Ik weet niet of je daar ook nog namen en rugnummers van wil hebben. Als het zinvol uh, is. Ja, nou ja, in Rotterdam, uh, waar ik dan zelf uh, uh, woon... Uh, heb je onder andere men, mensen van het Albeda College... en mensen van de Hogeschool Rotterdam... die het allemaal uh, met, met zeer veel belangstelling volgen... en mij constant laten weten dat uh, wat ik opschrijf... Uh, heel herkenbaar is, precies wat jij net zegt. En ook die leerlingen, die studenten ook? Uh, Um, nou ja, de dus studenten... Dit reage... is nu klaagde, hè? we hoorden ja. dat. Dat is nou, de... al zes jaar geleden bijna. Uh, de, wat, wat natuurlijk wel een beetje voorspelbaar is... dat niet alle studenten staan te juichen... Uh, nu ik dat uh, dagboek uh, publiceer. Maar uh, ik zou durven zeggen... dat de meerderheid uh, zei van... we zijn ontzettend benieuwd hoe deel 2 en uh, deel 3... eruit gaan zien. En uh, ik sterker nog, ik heb van een student gezegd van... Uh, of die heeft mij getipt. Die zegt van... Uh, bij in Holland uh, beweer jij dat ze een 4-jarig traject... tot 2,5 jaar terug kunnen brengen, maar ik... Iemand op onze opleiding, en dat was dus buiten mijn zicht omgegaan. dat ze één uh, student zelfs in anderhalf jaar er doorheen hebben gejaagd. Hoe doen ze dat dan? Geld geven? Um, ja, nou gewoon een, een zogenaamd apart uh, traject uh, uh, uh, aanbieden. En ja, er is een Nederlands woord voor, voor, voor wat ze daar doen. Dat is een heel net woord, maar dan moet je wel heel veel laagjes onderdenken. Dat is namelijk maatwerk. Fraude? <laughs> ja, zo kan je het ook noemen. Vorige week was u ook hier, je en jij moet ik geloof ik zeggen. Ja, en toen, toen ja, spraken we over de chaos op school... en over het feit dat je zonder diploma zomaar werd aangenomen, destijds, als ja. leraar. Klopt. En niemand van de leiding zich eigenlijk met de lessen bemoeide. Had je wel eens het idee dat je leerling aan het opleiden was? Ik zelf. Ja. Uh, nou kijk, ik heb vorige week beschreven... is dat omdat je in de diepe wordt gegooid... Uh, um, en je uh, wel zeg maar, wordt aangezet om bepaalde vakken te geven... Uh, wat je doet is, je, je, gaat, je wordt met een mooi woord autodidact... dus je gaat jezelf uh, dat leren. En zoals ik vorige week heb uitgelegd... Uh, een van de, de weinige dingen die er dan wel gebeurde... was dat uh, in het begin althans... was dat de studenten na het semester dat ze uh, zeg maar jouw vak hadden gekregen... konden ze een enquêteformulier invullen... hoe, hoe zij vonden dat, uh, dat het vak was. En uh, dat, dat pakte voor mij persoonlijk uh, gunstig uit. Maar dus andere leraar was dat minder natuurlijk. Dat wij, ja, ik, ik, ik bedoel, dat is natuurlijk dan weer de code in zo'n school. Je gaat niet al je collega leraren die ook free op freelance freelancebasis werken... van, god, hoe was jouw score? Dan nou, schrijf je in deel 2... een kind kan zien dat er geen toekomst is voor onze opleiding. Hadden die leerlingen dat zelf door eigenlijk? Um, vooropgesteld dat het natuurlijk een hele schimmige wereld is. Want uh, je kunt zeggen... Uh, uh, een, een, com een commerciële opleiding, zoals wij waren... een particuliere opleiding, die wil winst maken. Maar... Uh het is volgens mij vanaf dag 1 duidelijk geweest, ook voor, of misschien dat werd bij in Holland ook al snel uh, bekend, dat je met deze opleiding uh, geen winst maakt. Het is niet zo dan dat je 40, 50 of misschien wel 100 studenten. Er wordt trouwens in, het, in, de, in jouw fragmenten nog gesproken van 3500 euro. Wordt, uh, tegenwoordig moet je 10.000 euro betalen. Dus dat is bijna verdrievoudigd. Uh, voor vier jaar op school? Uh, voor drie jaar op school. Nee, even, per jaar. Hè. Dus je, je hebt het over een bedrag van 30.000 euro. Pardon? Uh, ja. En, en, en die leerlingen hadden niet door dat ze eigenlijk niks leerden daar. Nou kijk, vooral jij vroeg aan mij... had je zelf, had je zelf niet door dat er geen toekomst in zat. Maar je weet op een gegeven moment niet meer... Omdat er, daarom is de afstand tussen docent en wat daarboven zit zo groot... is dat je helemaal geen idee hebt van de slaag- of faalfactor van zo'n opleiding. Als, als, als je op een gegeven moment als opleiding, zoals in ons geval... maar twaalf nieuwe studenten werft voor je eerste klas... en er is geen enkel signaal van boven dat je ermee ophoudt... ja, dan, dan, dan denk je, oké, okay, nou dan gaan we met die twaalf mensen aan de gang. Maar er staat wel in je verhaal dat jij en je collega's het er wel over eens waren... dat jullie in een klucht zaten. Ja, dat is ook zo. Maar het, het punt, en dat beschrijf dat... ik ook in het verhaal... is dat het werk op zich met die studenten in een hele kleinschalige omgeving... want laten we eerlijk zijn, als je in Utrecht of in Zwolle of in Tilburg journalistiek doet... dan zit je in een hele grote zaal Dan mag je blij zijn als je, een, uh, uh, bij wijze van spreken... je vinger mag opsteken en als je een antwoord krijgt. En dat is natuurlijk, uh, was natuurlijk op onze opleiding uh, in zekere zin wel heel goed verzorgd. Maar wat was er van die klucht te merken dan? Die klucht... Nou is is dat uh, wij doen allemaal ons best. Maar we, weet, we hebben geen enkel idee waar dat toe leidt. Of, of, of welke missie we als opleiding hebben. Wat is de, maar uh, er zit een opleidingsmanager bij, toch? Ja, die zit erbij, ja. ja, ja. Maar die, die, die, die, die weet zelf ook amper. Uh, die, die krijgt ook een signaal. Die, kijk, het is, uh, ik denk, als je het verhaal goed leest... weet hoe jij het gelezen hebt. Maar nou ja, het is bijna Sovjet-achtige Sovjet toestanden. Dus met andere woorden, je moet, die opleidingsmanager moet je zien... als een man die ergens in een kolgos heel ver in, in Rusland zit. En, en die, die probeert uh, zijn, zijn boeltje te regelen. Maar hij heeft geen idee of de partijleiding in Moskou uh, uh, hoe die daarover oordeelt. Maar de opleidingsmanager in dit verhaal is iemand die kinderen graag een schoppel als een hol wil geven en ja. zeggen, doe het zelf maar lekker. Zoek het ja. maar uit. Even voor alle duidelijkheid. Jij vroeg net in het begin van, volgens mij, van de uitzending. Ik spraag veel. Hè? Van, hè, hebben die, die uh, journalisten of hebben die uh, studenten bij jullie hebben die een vak geleerd? Kijk, één ding hebben ze ontzettend goed geleerd natuurlijk bij onze school. Is dat ze alles zelf moeten doen. Of dat ze heel veel zelf moeten doen. Met andere woorden, uh, wil je op tijd je cijferlijsten hebben? Wil jij uh, exact weten hoe je beoordeeld bent? Ja, dat zijn allemaal dingen die niet vast liggen. Dus als je nieuwsgierig bent, dan moet je steeds erachter aangaan. Om erachter te komen hoe het precies zit. Ja, maar die opleidingsmanager wist niets van de opleidingsjournalistiek af. Helemaal niks. Nou hij had, maar goed, dat, dat, dat is een beetje hetzelfde discussie als je bij een ministerie uh, zit. Uh, dan word je ook minister, minister van Landbouw en moet je dan... Moet je dan uh, ja, maar zeg maar... Is er nog wel een hoge ambtenaar die iets weet van ja, het terrein nee, waar het Nee, overgaat. maar oké, okay, nee, uh, inderdaad... Dan hebben we hier te maken met een bestuur dat dat waarschijnlijk niet weet... maar een opleidingsmanager hoort dat te weten, toch? Vind ik eigenlijk ook wel, ja. Nou is Hogeschool in Holland onderzocht. Er is geconcludeerd dat studenten te gemakkelijk een diploma kregen... Is die opleiding voor hen, en dan kom ik weer terug op die eerste vraag die ik stelde, wel wat waard geweest? Uh, komen er daadwerkelijk goed opgeleide mensen vandaan? Ja, nou ja, dat, uh, ik, ik kan daar met volmondig ja uh, op, op antwoorden. Ik ken genoeg uh, mensen in de journalistieke wereld, wat een beetje mijn wereld is, die zeggen: we hebben liever een student van, uh, van, uit Rotterdam. Die dus inderdaad op zijn opleiding, weliswaar in zekere zin door een gebrek aan de organisatie. De conclusie heeft getrokken dat uh, zijn succes toch vooral aan, aan, aan zijn eigen handelen uh, te wijten is. dat je, een, laten we het maar een beetje karikatuur maken, een wat afwachtende student uit Utrecht... die uh, denkt van nou, uh, ik ben journalist, dus uh, kom maar naar mij toe. Dus het enige wat je nodig hebt is na die drie of vier jaar een diploma. En dan kan je aan de slag en uh, het maakt niet nou, uit wat je opleiding als, eigenlijk geweest als, is. Als, als ik dat zou zeggen, dan krijg ik heel veel ruzie met studenten. Want die zeggen allemaal tegen mij en terecht uh, dat het ontzettend moeilijk is uh, om een baan te krijgen in de journalistiek. En zolang jij hier blijft zitten, Felix, wordt het nog moeilijker natuurlijk. Zeker. En ik blijf <lacht> nog een tijdje zitten. Ook Hans van Wilgenburg <lacht> blijft nog even zitten. Na het nieuws uh, praten we verder met uh, vragen van luisteraars. Na de rust nog de wonder, wonderbare webwereld van Catharine Keil. En is er een levenseindekliniek nodig? Is dat wel een oplossing voor mensen die een zachte dood willen? Hoofdpunt van het nieuws nu met Doolt Megens. Door. Radio 1. Het NOS-journaal. De training van agenten in Afghanistan duurt zeker 18 weken en niet 6. Dat staat in een brief van het kabinet die vanochtend naar de Tweede Kamer is gestuurd. In die brief wordt benadrukt dat de Afghaanse politie niet bevoegd is om militaire taken uit te voeren. En daarover worden vooraf met de autoriteiten afspraken gemaakt. Het kabinet denkt dat met de aanpassingen tegemoet wordt gekomen... aan de zorgen die er in de Tweede Kamer leven over een missie naar Kunduz. Fracties bespreken op dit moment die brief. In Jemen zijn duizenden mensen de straat opgegaan... om te protesteren tegen president Saleh. Zij eisen zijn vertrek en voelen zich gesteund... door de volksopstand in Tunesië en de protesten in Egypte. Saleh is in Jemen al ruim 30 jaar aan de macht. In Zuid-Afrika is bezorgdheid ontstaan... over de toestand van oud-president Mandela werd gisteren in het ziekenhuis opgenomen. Vanochtend kreeg de 92-jarige Mandela daar bezoek van zijn familie. En volgens de Mandela-stichting is zijn leven niet in gevaar, Het gaat om een routineonderzoek. En in Amsterdam en Rotterdam gaan leerling-rechercheurs onopgeloste moordzaken onderzoeken. Die zogenoemde cold cases blijven nu vaak liggen. Vanwege tijdgebrek. In Nederland zijn in totaal zo'n 120 onopgeloste moordzaken. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Radio 1. De met Felix Bürders. Het komende half uur komt nog een bod De zaak van de Palestijnse verslaggever die ervan wordt beschuldigd de president van de Palestijnse autoriteit op Facebook te hebben beledigd in de tijdgeest. En een levenseindekliniek kliniek brengt mensen niet dichter bij een zachte dood, want het zijn de artsen die in de weg staan, dat betoogt hoogleraar ethiek Govert en Hartog straks in het Joop debat. Ik praat uh, verder met Hans van Wilgeburg. Hij is journalist. Hij werkte acht jaar als docent aan de hogeschool in Holland. Hij doet er een boekje, boekje over open in HP De Tijd, deze week deel 2. En wat ik bijzonder vond, is dat er geen diploma nodig was. Niet echt een havendiploma diploma voor veel leerlingen. om toegelaten te worden tot zo'n hogeschool. Ja, dat verbaast mij ook wel, ja. Want ja. Je komt terecht met een MBO-diploma. Ik, ik heb uh, ja, op het gevaar of dat het saai wordt. Maar wij, wij waren een particuliere opleiding. En aangezien we dat dus dan niet door de minister en door de overheid worden gefinancierd. Kun je, heb je meer vrijheid om. Ja, ook mensen met een mbo of een bepaald soort mbo diploma op je opleiding toe te laten. En aangezien je een commerciële opleiding bent euh, doe je natuurlijk alles om zoveel mogelijk studenten naar binnen te harken. En op het moment dat er een diploma moet worden uitgereikt, ik las ook het verhaal dat je een, een leerling die eigenlijk niet goed kon lezen en schrijven omdat ze een taalachterstand had mm -hmm. toch maar een diploma hebt gegeven. Nee, dat heb je, dat heb je niet goed gelezen. Nou, wat dan wel? nee had nee, het is zo je dat je dat laten ze... slagen voor dat, nee, dat taal. Nee, wacht, wacht. wacht, wacht, wacht, wacht. Ze ja? had een eerstejaarsopdracht uh, um, uh, uh, ze moest een artikel uh, schrijven voor mij. En uh, ja, dat heeft ze tot drie keer toen niet gehaald. Omdat ik tegen de schoolleiding zei... Van, nou ja, dus inderdaad uh, Mijn conclusie is dat ze een taalachterstand heeft. Toen heeft ze uh, op ons advies van mij in de hoogschool... Heeft ze een, uh, heeft een extra cursus uh, gevolgd. En uh, zoals dat gaat, dan hoor je een hele tijd niks. Ik heb ook mijn gewone week. Hoe lang duurde die cursus trouwens? 16 weken of 18 meter? <laughs> Nou ja goed, uh, laat ik het zo zeggen dat in Holland naar buiten toe uh, um, uh, um, uh, volhoudt dat ze uh, natuurlijk alles doen om zeker ook allochtone leerlingen, ik geloof dat ze dat zelfs hun maatschappelijke opdracht uh, noemen, uh, een extra zetje te geven. Dus uh, zij kreeg dat wel uh, vrij makkelijk aangeboden. En toen kreeg ik een half jaar later in mijn mailbox kreeg ik een verhaal van haar opgestuurd en ik herkende eigenlijk uh, uh, bijna niks meer van haar eerder, uh, eerdere schrijfstijl. En dan, wat ik in dat stuk beschrijf is dat, je, uh, dat ik vervolgens... ja, ik, ik heb uiteindelijk een cijfer gegeven voor wat ik uh, van haar heb gekregen. Maar ik was natuurlijk, uh, en daar ben ik zo eerlijk mogelijk in, uh, in het stuk... Ik was wel gealarmeerd. Ik dacht, is dit wel door haar geschreven? En wat ik aangeef... Waarschijnlijk was dat, niet. Uh, waarschijnlijk niet. En oh. wat, ik, wat, ik, wat ik zeg, maar in dat. Uh, uh, daarom staat er misschien bekentenissen op de cover. Is dat ik beken dat ik daar niet. Uh, zeg maar. achteraan ben gegaan. om dat te verifiëren. Maar uiteindelijk werd ze daardoor toegelaten. tot het tweede jaar? Uh, uiteindelijk heeft ze, he, was het. een vak. uit haar prope jaar Dus ja, dat moest ze nog halen. om verder. om uiteindelijk. haar einddiploma te kunnen opleveren. Maar werd er druk op je uitgeoefend. door Inhoud? Ja, nou ja, er werd wel gezegd. Maar goed, dat beschrijf ik ook in het artikel. Dat, ze, dat er werd gezegd. ze deed haar stage goed. Uh, ze bevalt goed. bij die en die werkplek. Op ik als antwoord gaf, ja, maar dat maakt uh, uh, zeg maar grammaticale fouten, maakt dat uh, uh, uh, of iemand het ergens goed doet. Ik ben ingehuurd om, om haar stuk uh, zeg maar taal, uh, taalkundig en uh, qua structuur te beoordelen. En um, er komt ja, komt er een uh, stuk dat er prachtig uitziet en je gelooft er eigenlijk geen s'nachts om en toch grijp je niet in? Um, op dat moment denk ik, denk ik, heb ik inderdaad beslissingen genomen van, oké, okay, um, ik ga die discussie niet opnieuw starten. Uh, en uh, want dat, ja, nee, dat, dat is inderdaad een besluit geweest. Vraag van uh, Maria van Kakelenberg uit Uden. Ja. is het niet erg makkelijk om nu zoveel kritiek te hebben terwijl je er zelf acht jaar hebt aan deelgenomen? Ja, een hele logische, een hele logische vraag. Um, de reden dat ik het heb opgeschreven... Uh, al wel veel mensen nog tegen mij zeggen... je hebt het hartstikke mild opgeschreven en heel genuanceerd. De reden dat ik het heb opgeschreven is dat ik uh, echt hoop... dat meneer Terpstra en de toekomstige mensen die ook in het hbo werken... Ja, dat die enige lering trekken uit, uh, uit wat ik zeg maar, van heel dichtbij probeer te beschrijven. Want uiteindelijk is het thema van In Holland en ook van mijn stuk... is denk ik vervreemding. Je ziet mensen functioneren in een hele grote fabriek... en eigenlijk uh, zie je mensen, en dat beschrijf ik ook, bijna letterlijk ziek worden. Van het systeem bij in Holland. Dus um, zonder, het klinkt misschien een beetje te heilig dat je zegt. Ja, ben je nou zo'n idealist? Is er niet een portie rancune? Want misschien denken ook een heleboel mensen die nu luisteren van ja, jij vindt die school heel erg slecht. Nee, ik denk inderdaad uh, dat ik, uh, en dat klinkt misschien pretentieus... maar ik denk uh, dat ik een heel klein stukje geschiedschrijving heb gepleegd. En uh, dat vind ik nodig, omdat in Holland een ongelooflijk voorlichtingsapparaat acht jaar op ons heeft uh, losgelaten met allerlei slogans en allerlei dingen hoe het zou zijn gelopen. Terwijl uh, ja, ik wist natuurlijk op dat moment wel beter. Laatste vraag van Eva van Dam. Die wil graag weten of je familie bent van. <laughs> die vraag krijg ik heel vaak. Ja. En mijn standaard antwoord daarop is dat hij, ik geen familie van hem ben, maar hij van mij. Hans van Wilgenburg, journalist. Werkte acht jaar als docent mm -hmm. aan de hogeschool in Holland. En doet er een boekje over open in HP de tijd. Deze week deel 2, volgende week deel 3. Ja. En dan is het afgelopen. Dan, uh, dan uh, ga ik geen held meer spelen. Dank voor de komst. Okay. Tijdgeest. Straks Catharine Keil over Oprah en Ali B. in haar webwereld. Eerst Facebook in Palestina. Mateloos populair, maar ook de autoriteiten lezen mee. Simone Wijmans blogt over sociale media. De afgelopen dagen en weken wordt regelmatig bericht over de rol van sociale media... bij de opstanden in Tunesië, Algerije en nu ook Egypte. Burgers vinden elkaar op Facebook en Twitter. Maar ook overheden kijken kritisch mee. Zo werd de Palestijnse tv-verslaggever Mamdou HaMemre in september gearresteerd... en staat daar komende maand voor de rechter. Hij zou een beledigende foto op Facebook hebben geplaatst. Het gaat om een foto van Mahmoud Abbas, president van de Palestijnse autoriteit. Zijn beeldenis is naast een foto geplakt van een acteur die een spion speelt... in Bab el-Hara, een van de populairste tv-series in de Arabische wereld. De implicatie van de foto zou zijn dat Abbas, net als de spion in de tv-serie, een verrader is. De verslaggever zegt onschuldig te zijn. Het tv-station waar hij werkt staat overigens sympathiek tegenover de Palestijnse-Islamitische beweging Hamas. En Hamas is uiterst kritisch over de Palestijnse president... De Palestijnse Gada zei dan: is niet verbaasd dat op deze manier gereageerd wordt door de Palestijnse autoriteiten. Dat gebeurt uh, vaker in het Midden-Oosten dat mensen gearresteerd worden vanwege iets dat ze zeggen... dat niet goed valt bij de autoriteiten. Maar aan de andere kant, in Palestina zelf... is er wel een, een cultuur van scherpe kritiek. Bijvoorbeeld er is een cultuur van scherpe cartoons maken... in kranten, in de Palestijnse kranten. Dus ja, aan de ene kant... Verwacht het mij niet, aan de andere kant vind ik het wel merkwaardig dat dat zo gebeurt. Net als in de rest van de Arabische wereld zit een toenemend aantal Palestijnen op sociale media. En volgens zij dan kijken niet alleen de Palestijnse, maar ook de Israëlische autoriteit naar de profielen van Palestijnen op Facebook. Er zijn mensen die eh, door het feit dat ze bepaalde verhalen en/of discussies eh, op Facebook hebben aangegaan of zijn aangegaan. Waren verboden om eh, bepaalde vergunningen eh, te krijgen door de Israëliërs autoriteiten. En de Israëliërs autoriteiten hebben heel duidelijk gezegd dat ze hun op eh, Facebook en op Twitter volgen. En dat ze weten, precies weten wat ze mee bezig zijn en daarom krijgen ze geen vergunning. Zij dan denkt dat het de autoriteiten uiteindelijk niet zal lukken om burgers via sociale media onder de duim te houden? Communicatie gaat zo makkelijk, het gaat op zo'n brede zin... Uh, dat het niet makkelijk is voor een autoriteit om dat totaal te stoppen. Nou, in Egypte hebben ze uh, net Twitter uh, verboden. Nou, dat kan misschien. Maar anders uh, zal het heel moeilijk zijn om dat totaal te controleren. Tijdgeest. De webwereld van... Catherine Keil, 2500 followers op Twitter. En... Uh...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 Hier. Overal waar ik ga, denk ik aan jou Ik zo erg dat je vastzit, telkens kijk ik uit het raam Of ik je kon me zien, maar jij komt niet ik Opera, ik heb me kijkt, natuurlijk ook af en toe wel Want uh, ja, toch een fenomeen die vrouw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 Het borrelt altijd, er is altijd wel iets te beleven, toch? Goed nieuws voor Catharine Keil. Uitzendinggemist.nl is op dit moment ook te volgen via een nieuwe site, een nieuwe testsite. En volgens de makers is deze beter, sneller en mooier. Alle genoemde links zijn te vinden op de website. Internationalist Francisco van Jolen is aangeschoven. Francisco, goedemorgen. Goedemorgen. Wat zijn de onthullingen? Nou, de onthullingen gaan nu over Assange zelf. de New York Times gepubliceerd voor zaterdag, een, uh, uh, komende zaterdag in het zet, uh, uh, in het, hun magazine, een groot verhaal over hun relatie met Wikileaks en Assange. En uh, dat hebben ze nu al online gezet, of tenminste gisteren. En uh, ja, daar wordt uh, toch eigenlijk wel een beetje een karaktermoord op Assange gepleegd. In de zin dat nou ja, hij wordt afgeschilderd als iemand die zichzelf erg slim vindt, maar dat niet is. En uh, nogal een lastig persoon. Maar eigenlijk wisten we dat natuurlijk ook wel. En te het is voor de rest, uh, droogt het een beetje op. Ik ga het hebben over R.E.M., want ze zijn weer terug. Terug op aarde. Eerste Europese single. U Berlin wordt vandaag gelanceerd. Dus die is voor het eerst te horen. En uh, het album verschijnt pas op 7 maart. Collapse into Now. Weet je dat ook alvast? Is dus de single. Hey, now take your bills and Op was ook een prachtige clip te zien. Die niet meer voorstelde dan een paar lijnen. Het leek een soort platte grond en daar wat teksten tussendoor Ge gemixt. Ja, ik kan niet anders zeggen. Dat is heel creatief gedaan van R.E.M. Dit was de single die in Europa wordt uitgebracht, You Berlin. En in Amerika wordt Mine Smell Like Honey uitgebracht. Kan je ook ergens op beluisteren op een site, vast wel. Moet je even goed doorklikken. Tijd voor het de Joop Debat. Joop.nl is de opinie- en site van de VARA en Francisco is daar chef. En in de gids.fm debatteren we twee keer per week over een opiniestuk. En dat gaat vandaag over. Ja, nou, zoals je wellicht nog weet... Uh, Felix wilde de Nederlandse Vereniging voor Vrijwilligen Euthanasie, of een vrijwillig levensuider heet dat tegenwoordig, de VWE. die wil klinieken openen um, om waar mensen dan heen kunnen... die euthanasie willen uh, laten plegen. En Govert en Hartog, hij is emeritus hoogleraar ethiek... die zegt, ja, dat klinkt wel aantrekkelijk, dat uh, klinkt misschien wel mooi... dat je dan nou zo'n speciale plek heen kunt gaan... maar welk probleem los je daar nou eigenlijk mee op? Want er zitten zoveel haken en ogen aan zo'n kliniek. Als je die gaat openen, ga maar denken aan... ja de bedden, die moeten gevuld worden. Je moet er zorgen dat daar een stroom van klanten komt. Je krijgt een soort rare onderneming. Meneer Den Hart, goedemorgen. Goedemorgen. Even voor alle duidelijkheid. U bent niet tegen de wettelijke regeling rond euthanasie. Nee, zeker niet. Nee. En ook niet tegen de praktijk, zoals die in Nederland bestaat. De Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde, of NVVE... wil levens klinieken openen. En u bent daarop tegen. Kunt u aangeven waarom? Ja, eh... Uh... Als een arts een plan heeft voor een euthanasie of een contact heeft over een euthanasie, dan begint er een ja, subtiel proces waarin de, de arts en de patiënt samen nagaan uh, wat precies het probleem is, uh, of er geen andere oplossing voor is, uh, of de patiënt uh, ondraaglijk lijkt, uh, of die echt heel zeker weet wat hij wil. Uh, die kliniek die zou zich richten op uh, een paar categorieën hele moeilijke patiënten, namelijk psychiatrische patiënten, dementen patiënten... en patiënten waarvan het verzoek in de eerste instantie door een andere arts is afgewezen... Uh, dan gaat zo'n proces, als het goed wil lopen, zorgvuldig wil lopen... Uh, weken of maanden duren. Uh, en dat kan dus niet in, uh, binnen die kliniek zelf. Het kan ook niet, omdat op het moment dat een uh, patiënt wordt opgenomen in die kliniek... Uh, dan is er een overeenkomst tussen de patiënt en de dokter... Uh, dat die euthanasie uitgevoerd zal worden. En dan moet het proces, uh, de beoordeling dus eigenlijk al afgerond zijn. Het maakt niet uit of die klinieken te komen, ze hebben toch geen zin. Of bent nou, u echt ik... tegen de kliniek op zich? Nou ja, dit betekent inderdaad, uh, de kliniek heeft geen zin. Want het hele proces moet voorafgaand aan de opname uh, doorgelopen zijn, tot en met de consultatie. Uh, en dus het, de, ja, de uitvoering van euthanasie kan overal uitvoer, uh, plaatsvinden. Daar heb je helemaal geen kliniek voor nodig. Dus dat is inderdaad het uh, dat het zinloos is. Daar komt bij, denk ik, uh, dat het ook problematisch is. Precies om de reden die u al aangaf in de, in de inleiding. Zo'n kliniek heeft eisen van bedrijfsvoering, die moet zijn bedden vullen. Uh, die kan ook de patiënten niet te lang opnemen. Uh, dus de ja. Uh, dus er staat een zekere druk op om uh, voldoende uh, mensen toe te laten. Er staat een druk op om niet te accepteren. Een consulent zegt, uh, nou, dit is nog niet zover. Er moet langer gepraat worden. Uh, en eigenlijk vind ik ook al problematisch dat het dan uh, de uitvoerend arts iemand zal zijn... die dat uh, nou, tientallen, misschien wel honderden keren per jaar doet. En dan vraag ik me af of, dat, uh, of die relatie uh, tot een patiënt kan worden opgebouwd. Die persoonlijke relatie. Uh, die nodig is uh, nou ja, om zomaar iemand, te kunnen, iemand anders te kunnen doden. Ik ga je bezwaar voorleggen aan Walburg de Jong. Zij is van de NVVE. Uh, mevrouw de Jong, goedemorgen. Goedemorgen. Dan legt u eens uit waarom die levenseinde klinieken niet zinvol zijn. Dat is nou, wel zijn. Sorry. <laughs> nou, net zeggen. Um, wat wij zien in de dagelijkse praktijk is dat heel veel mensen uh, wel aan de zorgvuldigheidscriteria voldoen, maar niet door een arts geholpen worden. Er zijn artsen die dan zo keurig zijn om te verwijzen naar een collega, maar er zijn ook heel veel artsen die dat niet doen. Deze mensen zijn dus vaak al een heel traject doorgegaan. Dus wat uh, meneer Den Hartog zegt: van uh, ja, dat moet je allemaal nog van tevoren uh, doen. Dat is vaak niet waar. Die mensen zijn al een heel traject doorgegaan. Maar Met dezelfde uit... arts die ook straks in de levenseindekliniek inderdaad een eind maakt Natuurlijk het leven. moet hij er op een gegeven moment bij betrokken worden. Wanneer moet hij erbij betrokken worden? Al in een vroeg stadium. En Wanneer boek, het, is duidelijk, het duidelijk is dat de eigen arts het niet doet. Terwijl de bewijzen van spreken, wel aan de zorgvuldigheidscriteria wordt voldaan. En hoeveel weken zijn er dan nog? Uh, te, dat is niet te zeggen. Vanaf het eerste gesprek, dat is niet te zeggen. Dat is niet te zeggen, want dat weet je. In een gewoon ja. euthanasieverzoek uh, wat bij de arts plaatsvindt, vraagt ook niemand van hoeveel je En wordt die arts dan gedaan? meteen uh, naar de patiënt geroepen? Of gaat de patiënt onmiddellijk naar die levenseinde kliniek... En dan uh, wordt er heel lang gebouwd aan een relatie tussen arts en patiënt. Nee, en die, dan die relatie past... wordt daar voorgelegd? Dus uh, thuis? Doe, um, bij de patiënt? Bij de patiënt of uh, als het kan, polyklinisch. Maar uh, die wordt daar voorgelegd. Het is natuurlijk niet zo dat je in de kliniek komt en dan zie je opeens een dokter die jouw leven gaat. Dat Zo stellen we ons dat absoluut niet voor. Meneer de Ruiter, er wordt wel degelijk gewerkt aan de zorgvuldigheidseisen. Ja, um, als het inderdaad dezelfde arts is uh, die van tevoren dat uh, hele proces doorloopt... en dat moet echt vanaf het begin, want hij ziet die patiënt pas uh, nadat hij door de vorige arts is afgewezen... die het hele proces doorloopt en uitvoert, uh, dan is het ondenkbaar dat uh, een paar artsen... Uh, de NVV heeft het over samen één uh, fulltime plaats. Dus dat zijn nou, pakweg een kleine 2000 uur uh, per jaar. Duizend uh, meldingen gaat behandelen zoals de NVV zich voorstelt. Uh, daarvan ongeveer 800, uh, in 800 gevallen uit dus een zier gaat uitvoeren. Dat is minder dan twee uur per patiënt voor al de nodige gesprekken. Um, voor de uh, conclusie, voor de consultatie, voor het bijhouden van het medisch dossier, voor de uitvoering... En voor het invullen van het meldingsformulier. Dat lijkt mij, nou ja, volstrekt ondenkbaar. Mevrouw de Jong. Ja, ik ben het niet met de heer Den Hartog eens. Dat eh, dacht ik al vandaag. Vandaar, nee. ik niet <laughs> Daar, ja. Nou ja, waar ik het eigenlijk, uh, wat de heer Den Hartog dan voorstelt, bijvoorbeeld als hij zegt van dan geen kliniek, wij merken natuurlijk bij de NVVE dat op deze wijze heel veel mensen in de kou blijven staan dus niet datgene krijgen waar ze, wat ze graag zouden willen hebben en uh, waar ze ook aan de criteria voor voldoen. Maar nou, dat hoeft toch niet in een levenseindekliniek. Dat kan. Uh, Betoogt toch Den toch? Je kan toch een andere arts uh, consulteren. Zelf? Ja. Natuurlijk kun je, zelf, zelf? Nee. Oh. je kan zelf geen andere arts consulteren. Je kunt gaan shoppen naar andere artsen, dat uh, is zo. Maar uh, dat is vaak bijna onmogelijk om een arts te vinden die dan zegt ik doe het wel. Daar ben ik het mee eens. Dat is inderdaad een reëel probleem. Dat is een heel groot probleem. Ja, maar ik denk dat je dat kleinschalig, regionaal moet oplossen met bemiddelaars die daarvoor beschikbaar zijn. Uh, die uh, een paar uh, gevallen ja. per maand doen. Ma mag uh, ik daar even op inhaken? Onze vereniging bestaat nu bijna 40 jaar. Wij zijn niet anders dan een be bemiddelaar. Onze ledenondersteuningsdienst heeft meer dan duizend hulpvragen per jaar. En doen niet anders dan bemiddelen, ondersteunen en informatie geven. En wat meneer Dan Hartig zegt, van dan moet je maar informatie geven over hoe mensen op een humane manier het leven uit kunnen stappen. Nou die informatie geven we ook, die mogen we ook geven. Zegt u dat zo meneer De Nijto? Ja, dat staat is... in de kant. Ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Ja. Okay. Maar, maar die ja. mensen kunnen absoluut. Stel dat je met de dood voor ogen zit en uh, je bent uh, rolstoelgebonden. Of anderszins, hoe ziet u dan dat deze mensen aan humane middelen komen? Nou, ik denk dat uh, voor die mensen het dan nog veel moeilijker is om naar één landelijke plek te, e te reizen het, waar ze uh, polyklinisch dan gesprekken moeten voeren. Nee hoor, kijk, u, u vult die hele levenskleine kliniek al naar uw eigen idee in. Wij hebben een haalbaarheidsonderzoek gedaan of het mogelijk is. De uitwerking en de uitvoering daarvan moet nog plaatsvinden. Je kunt natuurlijk ook zeggen dat mensen naar de patiënt toe kunnen... en patiënten kunnen naar de kliniek eventueel polyklinisch voor gesprekken. Dat valt allemaal prima te regelen. Mag ik nog een opmerking van Francisco van Jolen laten horen? Ja, Joop, maken mensen zich toch wel een beetje Ja. zorgen over die bedrijfsvoering? Dat vooral in verband met het Staatssecretaris Schippers heeft gezegd... maximale marktwerking in de gezondheidszorg geldt. Dat dan ook bij zo'n euthanasie-kliniek. Moet daar ook uh, winst gemaakt worden? Mevrouw de Jong? Ik denk dat daar geen winst moet Kijk, uh, dat wordt ook niet gevraagd aan een huisarts... of die winst maakt op de euthanasie-uitvoering. Uh, uh, euthanasie bijvoorbeeld zit gewoon in het, uh, in het verzekeringspakket... Emeter ethiek over ten hartog en mevrouw Walburg, de jong van de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Levenseinden. Hartelijk dank voor dit gesprek. Graag gedaan. Wat biedt de buis nog aan bijzondere programma's vanavond? Een reportage van Human Planet over de Noordpool. Nu is het niet alleen over ijsberen en zeehondjes, maar over de 4 miljoen mensen die er wonen. Om 9 uur op BBC 1. En kent u de professor moleculaire biologie, Christine van Broekhoven, nog? Ze zat in 2007 bij zomergasten. Van Broekhoven is gespecialiseerd in de genetische oorzaken... van de ziekte van Alzheimer. Alles erover in Alles voor de Wetenschap om tien voor half tien op canvas. En een oppepper nodig aan het eind van een lange dag... dan moet u misschien eens kijken naar Cetan de Mariage... over een bankier en een arts die na zeven jaar huwelijk... hun seksleven een nieuwe impuls willen geven. Vannacht om vijf over half één op Duitsland 2. Jurgen, wat voor jou? Ja, als ik dan niet al op één oor lig of zelf... Uh... Nou ja, zou ik vertellen wat er in lunch zit? Daar ben je voor, ja, ja. inderdaad. Uh, jan, jan van der Wal komt langs, die ken jij ook. Uh, ja. Die gaat uh, maandag beginnen met uh, de Nederlandse Daily Show. Dus daar zijn we benieuwd naar hoe dat eruit gaat zien... en wie er allemaal mee gaan werken. Mediaforum met avondpresentator Pieter Jan Hagens... en uh, de hoofdredacteur van Playboy, Jan Heemskerk. En om half twee is er, standpunt de stelling... de beloften van het kabinet vergroten het nut van de politiemissie naar Kunduz. Jurgen van der Berg, zo meteen met lunch. Surf naar gids.fm. En ik ben er morgen weer, tot dan.